Uur met het NOS Journaal. Ouderen voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbonden ANBO en Unie KBO onder 5000 leden. De politiek doet te weinig voor ouderen en daardoor haken ze af, zegt de AMBO. Er wordt volgens de ouderenbond niets gedaan om de arbeidsparticipatie voor mensen boven de 55 te stimuleren. Bovendien hebben ouderen te maken met een groot verlies aan koopkracht, zeggen de bonden. Pensioenen worden niet meer geïndexeerd en de zorg en het eigen risico worden alleen maar duurder. De enquête van de Oudere werd gehouden in samenwerking met het programma Debat op 2, dat de uitkomsten ervan morgenavond uitzendt. Nederlanders geven minder geld uit aan medicijnen dan inwoners van andere West-Europese landen. In 2010 werd in Nederland gemiddeld 347 euro per persoon aan medicijnen betaald. Dat is 14 minder dan het gemiddelde van 401 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Medicijnen worden vooral gebruikt door ouderen en buiten Nederland is de vergrijzing relatief hoger. Vooral in Zwitserland wordt veel geld uitgegeven aan medicijnen, 579 euro per persoon. Dat is dus ruim 200 euro meer dan de Nederlanders betalen. Mark Evers heeft op de Paralympische Spelen in Londen het eerste goud in de wacht gesleept voor Nederland. Op de 100 meter rugslag zonde de Haarlemmer een wereldrecord. Marno van de Kulk was bij de dames goed voor de bronzen medaille op de 100 meter rugslag. De 18-jarige zwemster greep net naast het zilver. Het scheelde maar vier honderdste van een seconde. Bij een arbeidsongeval in Amsterdam is een man om het leven gekomen. Een andere man is zwaar gewond geraakt en verkeerd in levensgevaar. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie waren de mannen bezig met een glasplaat op de derde of vierde verdieping in een pand op het Science Park in het oosten van de stad. Door nog onbekende oorzaak vielen ze allebei naar beneden. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer, vannacht opklaringen en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag meer bewolking en dan wordt het een graadje warmer, 20 graden. Daarna rustig zomerweer met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. AWB, verkeersinformatie. Er staan twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Beesterswaag en Afrit Friese Palen, 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Leusden en Amersfoort, 4 kilometer.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 Goedenavond, we beginnen met de Europese Supercup tussen Chelsea en Atletico Madrid. En die uitkamp. Het is een afstraffing en een uh, blamage voor Chelsea aan het worden. Want Atletico Madrid scoort zojuist 4-0 in Monaco. Het is Miranda die het uh, vierde doelpunt maakt nadat al drie keer Falcao had gescoord. 4-0 dus. Ja, wat doen we verder? Van de Vaart naar HSV, van de Wiel naar PSG, eh, Paris Saint-Germain dus, Afelijn naar Schalke 04, de Jong naar Milan. Het de transfers, niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Vanavond om 12 uur sluit de voetbaltransferperiode. Er werden op de Valreep ook nog zaken gedaan door Ajax, Feyenoord en Twente. Ja, Rob Fleur die loopt hier nog steeds rond en die neemt, ik, neemt straks nog een keer de belangrijkste transfers door. Mooie clubs voor van de Vaart, van de Wiel, Afelijn de Jong, maar hun plaats in het Nederlands zelf, zijn ze kwijt. Bondscoach Louis van Gaal een, nam ze niet op... voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije en Turkije. Die deur blijft natuurlijk altijd openstaan voor deze jongens. Het zijn natuurlijk uh, internationals, ze hebben ervaring. Alleen de deur staat open. Je moet er zelf wel doorheen komen. Ja, we hebben aandacht voor de Vuelta, de Ronde van Spanje dus... en de US Open. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. 4-0 Andy. En wat voor doelpunten, met name in de eerste helft. Drie keer Falcao. Hij is te koop hoor, Falcao, de spits, Colombiaan. Maar dan moet je meer dan 50 miljoen euro neertellen. Dat is de uh, transfersom die in zijn contract staat. Uh, ongeveer 48 miljoen pond sterling. Dat is, uh, ik schat zo'n 55, 56 miljoen euro... Uh, maar dat hij kan voetballen, dat uh, laat hij zien, was vorig jaar topscorer in de Europa League. Toen uh, uh, Atletico Madrid deze Europa League won, uh, 3-0 tegen Atletiek de Bilbao. En uh, toen was hij ook, uh, Falcao, werkelijk magistraal. En wat hij in de eerste helft liet zien tegen, toch het grote Chelsea, de winnaar van de Champions League. Toen Bayern in Duitsland na verlenging werd uh, verslagen... Nou, nah, penalties ook. Uh, ja, dat was onwaarschijnlijk in de zesde minuut. 1-0, Falcao was al een prachtig doelpunt. Die tweede, de 0-2 na 19 minuten, was werkelijk een snoepje, een plaatje. Zo'n mooi doelpunt. Van net buiten strafschopgebied met links. Kijken waar de keeper staat. Keeper Tsjech toch geen kleintje. En de bal dan krullen in de bovenhoek. Was prachtig. En de derde was vlak voor Rust. 3-0 bij Rust dus in voordeel van Atletico Madrid. En zojuist Miranda na een kwartier spelen in de tweede helft. De 4-0. Het grote Chelsea dat niet eens zo verschrikkelijk veel heeft gedaan op de uh, transferlijst. Uh, Eden Hazard is uh, gehaald, ex Lille, Belg, heel groot talent. Uh, natuurlijk is uh, Terry geschorst en is Drogba er niet meer bij. Maar toch, 4-0 is dan wel heel erg veel tegen, ja, toch niet de grootste van Spanje. De nummer drie van Spanje, laten we maar zeggen, na Barcelona en Real Madrid. Goed, eens even kijken wat... Uh, nog teruggedaan kan worden door Chelsea. Ja, eigenlijk bitter weinig. Want als ik kijk naar de kansen... dan heb ik er eentje gezien voor Fernando Torres. Chelsea, Atletico Madrid. De Supercup in Monaco. 0-4. Ado tegen FC Groningen. Ragnar Niemeijer. Je zei voor de laatste keer toen we elkaar spraken... tenminste via de radio dat het 0-1 was afgelopen, zat te horen. Ja, het is al een paar minuutjes afgelopen. Het stadion is leeg. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Het is 1-0 geworden voor FC Groningen. Winnende doelpunt van Sparv. En het is aardig. Ik kijk op de monitor die naast mij staat. En dan zie ik Robert Maaskant in gesprek met de collega Ronald van der Geer. Ja, dan zie je voorafgaand aan dat interview... zie je even dat er wat gekletst wordt tussen die twee. En ja, de gezichtsuitdrukking, de hele lichaamstaal van Robert Maaskant... ja, die, die verraadt dan een soort blijdschap die ik de afgelopen weken natuurlijk niet bij hem heb gezien, want de resultaten... Van FC Groningen waren niet goed. Een 3-1 nederlaag vorige week tegen PSV thuis. Gelijk spelletje thuis tegen Willem II teleurstellend 1-1 een dikke nederlaag tegen Twente op de eerste speeldag. En dus hunkerde Groningen eigenlijk naar een overwinning. Hij had wel de underdog rol opgeëist want tevoren. Een puntje bij ADO is niet slecht zijn maaskant. Maar goed, aan het einde van de rit pakt hij er 3 en helemaal onverdiend. Ja, is het ook weer niet. Nee. Goed, opluchting uh, met name denk ik bij, uh, bij Robert Maaskant. Zometeen uh, gaan we dat interview met hem uh, laten horen. Dankjewel, Rachna niet mee. Walk oh, up cold cool, cool, on Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I feel like there was something missing in my day-to-day -day life. So I quickly opened the wardrobe some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so right. And no shot on money, but long on time. Slowly showing. and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 Until the break of dawn Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Stone to stone, they take me on I walk until the break of dawn Hey, I put some new shoes on And suddenly everything is right I said, hey, I put some new shoes on And everybody's smiling, it's so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 Excuse, cause I'm wearing my brand new shoes Baronotini en uh, New Shoes. Elf minuten over tien. Jordi Klaasje en uh, Derel Janmaat zijn voor het eerst opgeroepen... voor het Nederlands elftal. De twee Feyenoorders zijn door Louis van Gaal geselecteerd... voor de kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije. En ook Leroy Fair van FC Twente zit bij de selectie... waarin geen plaats is voor een handvol zogeheten vaste waarden. Wat te denken van Raphaël van der Vaart, Nigel de Jong... Ibrahim Afellay en Gregory van der Wiel. Ze mogen thuis blijven. Een bijdrage van Bas Stigler. Een selectie met verrassingen dus. Deze eerste echte keuze van Louis van Gaal. Met twee zware kwalificatiewedstrijden voor de deur... laat hij vaste waarden thuis en kiest voor jonge, onervaren spelers. Van de Vaart, Affolai, Van de Wiel en Nigel de Jong... zijn samen goed voor 240 Interlands. En met Ver, Janmaat en Klaasie komt er daar precies één voor terug. Maar Louis van Gaal vindt dat hij in feite geen keuze heeft. Ja, we zitten in een periode, dat heb ik de vorige persconferentie ook al gezegd... dat het uh, moeilijk is om de juiste keuzes te maken. In deze uh, voorbereidingstijd en uh, overgang van spelers uh, naar andere clubs... en, en uh, halve voorbereidingen. Want, wil de bondscoach er maar mee zeggen, het seizoen begint pas net. Dus sommige spelers zijn er al wel klaar voor, maar anderen nog lang niet. En dat laatste geldt dus voor dat kwartet van zo even, van de vaart Afolai... De Jong en Van der Wiel. Omdat zij bezig zijn met een overgang naar een andere club. Uh, niet altijd regelmatig gespeeld hebben. Uh, dus in mijn ogen niet allemaal fit genoeg zijn. Dat is in deze uh, periode toch al moeilijk. En, uh, en zij uh, kunnen beter uh, goed bij hun club gaan beginnen. En, en die deur blijft natuurlijk altijd openstaan voor deze jongens... Want uh, het zijn natuurlijk uh, goede spelers, internationals, ze hebben ervaring. Alleen de deur staat open, je moet er zelf wel doorheen komen. En dat klinkt dan toch weer als een verkapte waarschuwing. Zorg dat je speelt en vooral ook zorg dat je fit bent. Van der Vaart zeker is een voorbeeld van een speler... die nog niet eens 90 minuten heeft gespeeld bij zijn club. Die is ook geblesseerd geweest... Maar, maar hij uh, heeft een keer 30 minuten gespeeld. Hij heeft een keer van, van het begin af gespeeld. heeft hij 63 minuten gespeeld. Ja, uh, in mijn ogen moet je fit zijn. Een speler is pas op zijn best na zes weken in de competitie. Nou, en ik moet nu al uh, keuzes maken over, over het fit zijn. Nou, uh, ik denk dat Rafael van der Vaart uh, zeker een voorbeeld is van een speler... Uh, die niet fit genoeg is om datgene uit te voeren wat, wat wij hebben afgesproken. Goed, de nieuwelingen dan. Allereerst Daryl Janmaat, de rechtsback van Feyenoord. Nou, Janmaat, uh, die stond al op onze uh, lijst... Uh, vanwege het feit dat hij bij Feyenoord uh, uh, zich goed had laten zien... Ook tegen Kiev. Uh, toen heb ik hem persoonlijk gesproken na de wedstrijd. Toen heb ik hem al gezegd dat ik hem zou gaan volgen. Daarna uh, heeft hij dat uh, voortgezet uh, in de wedstrijden daarna. Zowel in de competitie als uh, in de Euroleague. En dat is de reden waarom ik hem uh, geselecteerd heb. En in de afweging met al die anderen wat ik net gezegd heb. En dan Jordi Klaasie, die er eerder net niet bij zat. Maar nu dus wel. Dat heeft ook met de positie te maken. Als je Nigel de Jong niet selecteert, dan is het ook logisch... Uh, dat uh, weer andere uh, prioriteiten worden gesteld. Klaatsi speelt daar uh, dit hele seizoen al en ook vorig seizoen. En die heb ik uh, de voorkeur gegeven op Maher. Dus Klaatsi komt van Jong Oranje en Maher gaat dan terug naar Jong Oranje... zodat ook Jong Oranje uh, natuurlijk uh, beslagend ten ijs komt. Een van de vaste krachten van dat Jong Oranje was altijd Leroy Fer van FC Twente... die dus nu ook met de grote jongens mee mag... Als je speelt zoals wij willen spelen, heb je ook uh, diepte nodig. Uh, spelers die in het diepte gaan. Uh, en ver uh, kan het allemaal belopen. Dus dat is een fitte spel. Dat is waarom ik uh, zo benadruk dat je fitte spelers moet hebben. Want als je diep gaat en die bal komt niet, dan moet je wel weer terug. Ja, en we hoeven niet allemaal spelers die in de bal komen. Ik, uh, uh, dat wil ik niet. Ik wil ook uh, spelers hebben die diep gaan. Nou, uh, dan is ver een speler die dat kan opbrengen. En met Ver en Klaasie en Jan Maat en zonder Van der Vaart en Nigel de Jong en Gregory van der Wiel... begint Oranje maandag aan de voorbereiding op die eerste twee kwalificatiewedstrijden. Thuis tegen Turkije en uit naar Hongarije. Een pittig begin voor de nieuwe bondscoach, zoveel is zeker. Dat zei Bas Stigler. Del Jan Maat staat dus voor zijn debuut in Oranje. Hij hoorde het vanochtend in het vliegtuig terug van Praag naar Rotterdam. Ja, het is gewoon een droom dat uitkomt. Uh, ik zat ook niet bij de voorselectie, dus ik had het helemaal niet verwacht. En uh, ja, dat ik er nu bij zit, is echt ja, is prachtig. Het is wel een beloning voor de opwaartse lijn in jouw carrière. Ja, zeker. Uh, dat zie ik ook als een beloning. En uh, ja, Ik ga er gewoon van genieten en uh, ja, ik laat het gewoon op me afkomen. Ja, de keuze voor Leroy Fair was ook een verrassende. Hij speelde tot nu toe twee jaar geleden zijn enige Interland. Dat was uit bij Oekraïne. Na een moeizame start bij FC Twente is hij er nu dus weer bij. De laatste tijd ging best lekker en uh, ja, ik denk dat dit een beloning is uh, van de Bonescoach. Ja, ik uh, moet deze lijn gewoon doortrekken. Wat gaat jouw rol worden in Oranje? Hoe, uh, heb je daar al even snel van aan kunnen denken? Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik kan op uh, meerdere posities uit de voeten. En, uh, ja, de de Bonescoach, uh, ik heb daar nog niet mee gesproken, dus ja, die bepaalt uh, ja, welke positie ik uh, het best kan, uh, kan spelen. En, uh, ja, ik probeer gewoon uh, zo goed mogelijk mijn best te doen en uh, mijn kwaliteit tot uiting te brengen. Ja, die kwaliteiten lijken er bij Twente nu absoluut uit te komen na een jaar waarin je dus uh, ja, ook met name moest wennen aan de omgeving en het andere elftal? Ja, precies. Uh, ja, het is allemaal nieuw natuurlijk. Ik heb uh, ja, vijf jaar in het eerste gevoel bij Feyenoord. En, ja, dit, is, uh, dit is heel anders, heel anders speelstijl. En uh, ja, dan moest ik uh, in het begin veel aan wennen. Ja, dit seizoen uh, kon ik er vanaf de start bij zijn. En, uh, ja, je kan zien dat het veel beter gaat dan uh, vorig jaar. Ja, dat was een Leroy-fair. En dan uh, Chelsea tegen Falcao en die Hakkamp. <laughs> nou, het is 1-4 geworden. Doelpunt voor Chelsea. Darren Cahill, een verdediger, die scoort voor Chelsea. Dat zegt ook al genoeg in deze wedstrijd. Ja, het heeft verder niets meer om het lijf om nog een kwartier te gaan. 4-1 in het voordeel van Atletico Madrid. Uh, Atletico dat uh, voor de tweede keer in uh, uh, drie jaar tijd de Supercup gaat winnen. Want uh, in 2010 werd er met 2-0 gewonnen van Inter. Toen ook voor de Supercup. Ook in Monaco waar het nu ook wordt gespeeld. Het is leuk voor Chelsea dat de nul van het scorebord is. Maar voor de rest is het een, ik wil niet zeggen veegpartij. Maar is Atletico gewoon veel en veel sterker dan dit Chelsea. En dat zal toch voor Roberto Di Matteo, de trainer die voor twee jaar getekend heeft. Hij was caretaker manager zoals het zo mooi heten. Hij heeft voor twee jaar getekend. Zal dat toch een probleempje zijn? Of misschien zal hij achteraf zeggen van ja het was maar de Supercup. Het gaat ons om de Champions League en om het kampioenschap in Engeland. In ieder geval staat het 4-1 voor Atletico Madrid. en little numbers. Wielrenner Steven Cummings heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het is een Brit en hij sprong weg uit een kopgroep van zeven en finishte solo in de straten van Ferrol. Verslaggever Sebastian Timmerman. Het werd dus niet de massasprint die iedereen had verwacht... en dat komt eigenlijk omdat alle ploegen kijken naar de Nederlandse Argos-ploeg, De ploeg van John Degenkoop, de Duitser... die tot nu toe alle vier de massasprints had gewonnen. En op een kilometer of tien voor de finish zat een venijnig klimmetje. Geen officiële beklimming voor het bergklassement maar lastig genoeg om bijna alle Argos-renners de das om te doen. Alleen Koen de Kort bleef over... en hij kon het op een gegeven moment ook niet meer aan. De organisatie was helemaal weg in het peloton... en de groep van zeven, onder wie Thomas de Gent, Bel van Vacant en onder wie Juan Antonio Fletcher, bleef over. En in die groep van zeven zat dus ook die Stephen Cummings, 31 jaar achtstejaarsprof, rijdt voor BMC, springt weg... iets meer dan een kilometer voor het einde. En zo leert naar de zegen zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Cameron Mayer, de Australier, wordt tweede. Fletcher wordt derde. Thomas de Gent wordt uiteindelijk zesde. In het klassement verandert niets. Vanaf morgen gaan we weer de berg in. Vier dagen op rij. Aankomst bergop. Dat was Sebastian Timmerman. En dan gaan we praten over ADO Den Haag tegen FC Groningen. Het werd 0-1 in Den Haag door een doelpunt van Spark. Al in de eerste helft. Straks praten we met de verliezende coach. Eerst met de winnaar, Robert Maaskans. Dat gebeurt nog niet vaak dit seizoen, want het is de eerste keer dat Groningen won. Roland van der Geer die gaat met hem praten. Nou, de eerste overwinning is binnen, maar een rustige avond is het voor jou nooit geworden. Nee, maar dat hadden we ook niet verwacht. We wisten dat, dat ADO storm ging lopen in de beginfase. Dat hebben we aardig doorstaan, zonder dat we zelf goed voetbalden. Daarna hebben we iets wat, uh, wat veranderd. En ik vond dat we daar uh, ja, wat heel makkelijk overheen bleven eigenlijk. Wij hoefden vanavond het spel niet te maken. En uh, ondanks dat hebben we ja, de betere kansen gekregen. En uh, ja, via een, een goal van Sparoff kom je op 1-0. En dat is eigenlijk niet meer in gevaar geweest. Was dat wel jouw grote angst? Omdat ja, dit elftal nog wel eens wat instabiliteit vertoont... dat dan toch er wat basjes zouden komen? Ja, wel. Het is, het is nog, geen, uh, nog geen 100 procent zeker helftal. Ik ga niet rustig op de bank zitten en denk van nou, het komt wel goed vanavond. En dat hoeft ook niet, want ik heb allemaal gasten van 19, 20 jaar achterin staan. Uh, ja, die zal je toch een beetje moeten helpen af en toe. Maar ik, ik vind dat mijn ploeg vandaag met een enorme volwassenheid gespeeld heeft. En uh, zich enorm vastgebijten in ADO, die uh, tot nog toe iedere wedstrijd uh, gescoord hadden. Um, dus ik vind dat we het gewoon knap gedaan hebben. Ja, extra omdat ADO vol vertrouwen eigenlijk in deze wedstrijd begon. En dat is juist een, een, een accept in het voetbal of een, een, een uh, detail in het voetbal waar jullie naar op zoek zijn. Ja, dat is ook zo. Het vertrouwen was bij ons natuurlijk niet uh, of redelijk ver te zoeken als je, uh, als je één punt hebt na drie wedstrijden. Daarbij aangetekend dat we wel tegen Twente en PSV hebben hadden, hadden gespeeld die, uh, kijk even naar de Europese wedstrijden, redelijk in vorm zijn. Uh, maar dan nog, uh, dan moet je het maar wel even doen. En het is voor Groningen ook heel lang geleden dat er een uitoverwinning is, uh, is binnengesleept. Nou, bij een ploeg in vorm uh, hier in Den Haag winnen, dat is gewoon een uitstekend resultaat. Dus lekker. Je had wel misschien nog wel 10, 15 minuten langer rust kunnen hebben als jullie goed om waren gegaan met de ruimte die er in de slotfase in de counter was dat klopt en dat, dat heb ik net nog wel even even verteld ook, dat het voetballend absoluut beter moet en ja. uh, we hadden inderdaad in de counter nog veel, veel rustiger moeten worden maar goed denk even aan Kierum die, uh, die moest ik tijdens de wedstrijd nog vertellen wat de kwaliteiten van de spelers waren. Want ja, die heeft uh, alleen maar meegegeten. En voor de rest nog helemaal niks met de ploeg gedaan. Dus dat is even wennen. En dat, dat zie je ook in inspelen. En, in, uh, ja goed, dan ben je toch afhankelijk in de counter. Maar uh, de wissels die erin zijn gekomen. Uh, Soek, Kierim, uh, Kieftenbelt. Geweldig met de ploeg meegeleefd. Uh, Ongelooflijk veel arbeid verricht vandaag en dan denk ik dat we terecht hebben gewonnen. Robert Maaskans met een glimlach na die eerste overwinning. Goed, Hoe anders is dat bij uh, de trainer, de verliezende trainer van Aro Maurice Stijn? We begon denk ik hartstikke goed aan de wedstrijd. Dat was ook de bedoeling om, uh, om uh, Groningen eigenlijk geen moment rust te geven. Nou, dat doen we denk ik 25 minuten goed. Zonder heel veel kansen te creëren. Maar ik vond het wel, uh, wel heel behoorlijk. Ja, en daarna uh, uh, geef je eigenlijk met, met één vrije trap geef je eigenlijk de wedstrijd weg. Want we staan gewoon niet op te letten. Uh, man op man. Er staat in de, in de kleedkamer hangt er wie wie moet pakken. Nou, die bal knikken ze binnen. En, uh, en het was ook wel in een fase waarin ik vond dat wij heel slordig aan de bal werden. Ik uh, ben niet gewend van een aantal spelers. Nou goed, die gaat met 1 op de, in, in, in de rust geven aan ja, dat we het met name in het voetballen moeten blijven zoeken. Want dat vond ik het laatste kwartier van de eerste helft minder. En dat hebben we de tweede helft geprobeerd. Ik Vond wel dat we te veel bleven braaien in een te laag tempo. Waardoor we eigenlijk niet, uh, niet veel konden creëren en zij niet in de problemen kwamen. Maar ik, ik heb zit wel met een kaart, omdat ik vind dat dit wel, uh, ik vind dit wel een, een, een makkelijke overwinning voor Groningen. Die zin dat uh, één kans één doelpunt en that's it. Heeft dat dan met Groningen te maken... Of voor het grootste gedeelte met jouw elfde? Want als je dan vorige week kijkt... dan zijn al die aspecten in die uitwedstrijd bij VVV er wel... en nu als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, nou goed, uh, ik vond dat wij met name als we de bal afpakten... dat we in, in het omschakelmoment heel slordig waren. Dan wilden we gelijk de, de beslissende paas geven aan een aantal mensen. En uh, de, daar, daar gaven we eigenlijk Groningen een aantal keren zo de bal... waardoor ze het initiatief konden nemen. Dus, uh, dus, de, dus de aspecten die vorige week hartstikke goed gingen, gingen nu niet goed. Nou ja, goed, uh, wat kan hè? Dat, uh, daar zijn het uh, spelers voor en uh, mensen voor. Maar het is gewoon jammer, want nogmaals... Ja, ik. Het is een totaal onnodige nederlaag tegen een ploeg die in mijn ogen niet beter was dan Ado. Ik denk dat de twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. Maar waarin één onoplettendheid de wedstrijd beslist. En dus gaan de drie punten naar FC Groningen. We gaan naar de strijd om de Europese Supercup... tussen Chelsea en Atletico en die kap. Nog altijd 4-1 in het voordeel voor de Madrilenen. Uh, in deze Supercup gekomen ze vorig jaar de Europa League wonnen. 3-0 tegen de Atletiek de Bilbao. Twee doelpunten toen van, jawel, Falcao... die er vanavond al drie heeft in liggen. Die man is een werkelijk unieke voetballer... En de Colombiaan was en is gewild all over the world, om het zo maar te zeggen. Maar de Colombiaan speelt gewoon bij Atletico Madrid. En dat hij voor heel veel geld van Porto naar uh, ditzelfde Atletico was gekomen. Maar het heeft geen windeieren gelegd aan de Madrileense club. Want er mag dus weer een mooie beker in de prijzenkast erbij worden gezet. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat in de laatste vijf minuten van deze wedstrijd de 4-1-voorsprong van Atletico nog enigszins in gevaar komt. En dat is ook terecht, want uh, Chelsea heeft te weinig kunnen laten zien. Speelde achterin Heel matig, met name de centrale verdedigers die Falcao veel te veel ruimte gaven. En dan is het wel een hele goede voetballer. Maar als je hem heel veel ruimte geeft, dan uh, is het wel heel makkelijk om drie prachtige doelpunten te maken. Uh, Atletico Madrid gaat nog een keer in de aanval. Falcao, maar raakt nu de bal kwijt. De Bal wel over de zijlijn. We zitten in de slotfase van deze wedstrijd in het Stade Louis II in Monaco. Onder leiding van goed fluitende Skomina. De Sloveen. En ik geloof dat Falcao nu naar de kant gaat. Inderdaad, hij krijgt een applauswissel. Zijn vervanger wordt een nieuwe man van Atletico Madrid. Overgekomen van Fenerbahce. Zoglu, een Turk. En Falcao natuurlijk. Een applauswissel. Zes pogingen op doel. Drie doelpunten. Het is niet slecht voor een spits. Hij is dan ook heel erg veel geld waard. Zeker vanavond voor Atletico Madrid. 4-1. De winnaar van de Europa League van vorig seizoen. We gaan het hebben over de editie van het komend seizoen. PSV en Twente die waren de enige Nederlandse clubs... die vanmiddag meeloten voor de groepsfase van die Europa League van, deze, van dit jaar. PSV treedt aan tegen Napoli, het Zweedse Solna... en Petrovsk uit Oekraïne. De trainer van PSV, Dick Advocaat. Ja, Het zijn gewoon interessante ploegen. Napoli is veel van bekend. Ne nepa, drep, niet zoveel. En de ploeg uit Stockholm die staat derde. Ook weinig van bekend. Maar als we straks tegen spelen, is het alles van bekend. Ik dus, uh... ben je een beetje tevreden over. Ja, met loting weet je het, het kan beter, het kan minder. Er zijn makkelijkere groepen en uh, er zijn moeilijke groepen. En, uh, in december weten we of we het goed gedaan hebben of niet. Maar je eerste indruk. Nou wel interessant. Napoli is natuurlijk, blijft interessant. Uh, Zweden, is Ola, die kent die, ken die uh, spelers allemaal. En in Oekraïne, ja, moeten we afwachten. Is het tekenend dat nou juist Ajax, PSV, Twente doorgaan en de rest is afgebroken? Nou ja, ik moet ook eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen dat uh, die ploegen wel allemaal een hele lastige tegenstander hadden. Dat, dat vind ik wel. Daar moet, je, daar moet je niet voor stoppen. Dus het is niet een teken aan de wand? Nou, vind ik, vind, vind ik niet. Ik bedoel, Spartak, Praag is een moeilijke tegenstander. Angie is een moeilijke tegenstander. Uh, van Hereven had ik eigenlijk, uh, ja, die zijn eigenlijk in een opbouwfase. Die Marco moet natuurlijk met een heel nieuw elftal beginnen. Dus uh, dat ligt natuurlijk een stuk moeilijker. Maar uh, van die andere, uh, ja, dit had kunnen gebeuren. Dikant Verkaat en uh, collega Rob Fleur. De FC Twente die gaat een reisje maken langs uh, Hannover in Duitsland. Het Spaanse Levante en Helsingborgs uit Zweden. Op het ogen niet al te zware pool. Tweede speler Ward Brama. Nee, het had zwaarder gekund. Ik denk dat uh, Patrick Kluip voor ons wel een aardige loting eruit gehaald heeft. Alleen het had ook uh, nog wel iets beter gekund. Maar ik denk dat we over het algemeen wel tevreden kunnen zijn met deze loting. Ja, Levante, Hannover en Helsingborg. Wat is de sterkste in jouw ogen? Nou, de Duitse uh, Hannover en het Spaanse Levante zijn de twee sterkste. En dan denk ik dat Helsingborg niet voor niks in pad 4 was ingedeeld. Dus dat die uh, op papier wat zwakker is. Alleen, uh, ja, ik weet de ploegen niet heel goed uit mijn hoofd. Dus ik, uh, ik weet niet hoe sterk ze precies zijn. Maar... Ik denk dat de, dat de verhouding ongeveer zo liggen. En hoe kijk je naar zo'n loting? Je ziet naar zo'n schermpje te kijken. Waar hoop je dan op? Hoe, hoe, hoe zit je daar zelf in? Ja, ik hoop op mooie, mooie tripjes altijd. Niet dat je tegenstanders loopt waar je al eerder tegen gespeeld hebt. Dat is altijd iets minder leuk, vind ik. En daarnaast uh, zag ik dat Newcastle in de loting zat. Dus, uh, mijn broer is fan van Newcastle. Dat had ik wel heel leuk gevonden. Dat ik hem daarheen kunnen sturen. En, uh, maar voor de rest, ja, wat hoop je? Je hoopt op een pool waar je, waar je kansen ziet, waar je door kan gaan. En uh, ja, mooie Europese tegenstanders loten in mooie stadions en mooie steden. Nee, in jullie niet voor niets in pot 1, dus automatisch dan ook maar de grote favoriet? Mm, nou, de grootste weet ik niet, maar we zijn wel, uh, we wel kans hebben om door te gaan in ieder geval. Ik vind wel dat wij uh, hier uh, genoeg kansen zien om... Uh, om deze pool goed door te komen. het Brama was dat tegen Paul Schabbing van RTV Oost. De slotfase van Chelsea tegen Atletico Madrid en die kan. We zitten in de extra tijd en het is bijna 5-1. Het was David Luiz, de verdediger, die de bal een voorzet van Emre Belozoglu... tegen de paal de drukte zijn eigen paal wel te verstaan. doelpaal. Het is nog altijd 4-1 in het voordeel van zoals je terecht zegt, Falcao, want het is en blijft een fenomeen. De man uh, die uh, al zoveel doelpunten voor Atletico Madrid heeft gescoord en daarvoor, overigens ook voor Porto, en uh, met Porto ook topscorer werd in de Europa League twee jaar geleden. De Europa League won vorig jaar topscorer in de Europa League en een won met Atletico en nu dus de. Uh, Supercup gaat winnen tegen Chelsea. We zitten in de extra tijd die een uh, minuut of drie zal bedragen. Waarvan één minuut al voorbij is. En nu is het lekker rondspelen voor Atletico Madrid. Het feest op de tribune wordt al lang gevierd door de mannen in het rood met wit. Oftewel de Spanjaarden die meegereisd zijn naar Monaco. Want uh, Atletico Madrid gaat winnen. Gaat de Supercup winnen. In ieder geval met 4-1. En laten we het daar maar bij houden. Een mooie overwinning van Atletico Madrid op Chelsea. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see a light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn your lamp down low, I'm beginning to see the light Used to ramble in the park Shadow boxing in the dark Then you came and caused the spark That's a four-round fire now I never made love by lantern shine I never saw rainbows in my wine But now that your lips are burning mine I'm beginning to see the light Beginning to see the lights, dat, uh, zo heette het. Uh, Joe Jackson was dat van het album The Duke, uh, 2012 is dat uh, uitgekomen. The US Open, Igor Sijsling laatste Nederlander in het enkelspel. Hij uh, uh, had wel een hele zware opgave, David Ferrer als vierde geplaatst. Dat uh, was zijn tegenstander. contact met Marcella Mesker, die nog steeds naar tennis zit te kijken. Zo te horen, Marcella, goedenavond. Uh, gaan Het over Sijsling hebben die, uh, die verloor. Maar hij kan wel met opgeven hoofd het toernooi verlaten, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, hij heeft uh, zijn debuut gemaakt hier. Hij heeft zijn uh, beste prestatie ooit op een Grand Slam toernooi bereikt. Ook al is dat maar de tweede ronde. Maar goed, hij heeft gewoon een, een lekker toernooi gespeeld. Een hele goede Amerikaanse hardcore zomer. Want laten we het ook niet uh, vergeten. De voorbereiding hier naartoe. Hij is hier al zo'n uh, zes weken. En heeft een challenger toernooi gewonnen. Hij heeft een finale gehaald. Hij heeft ATP toernooi in tweede ronde gehaald. Hij heeft hier in de kwalificatie drie wedstrijden gewonnen. Wint zijn eerste ronde voor het eerst ja En dan, uh, dan buigt hij voor de nummer 4 van de plaatsingslijst, David Ferrer. Nou, dat uh, is geen verrassing dat hij daarvan uh, verliest. Nee. Um, en nog één set, ook nog goed gespeeld ook. Ja, de laatste, hè, geloof ik. De laatste, een tiebreak was, tie spannend, tie was uh, heel spannend. ja Het was jammer dat hij een beetje laat op stoom kwam. De eerste twee sets, dan toch ja weet je te netjes toch te ja te te weinig overtuiging weet je van oh goh ik speel hier op een grote baan tegen een van de toppers dat dat heeft hij een beetje in zich en hij moet wat meer brutaliteit tonen wat meer lef wat meer bluff want hij begon zo voorzichtig ja dan dan word je weggespeeld tegen een uh, nummer vijf van de wereld en uh, in de end gaat hij dan een beetje van bank spelen. Goede tiebreak verliest hij uiteindelijk met 14-12. Kreeg zelfs nog drie setpoints in die tiebreak. Dus had misschien nog wel dat setje kunnen winnen. Maar goed, uiteindelijk een, een goed slot van een goed toernooi voor uh, Igor Seisling. Ja, hij neemt zijn sport serieus. Hij komt eraan. Zullen we het uh, zomaar zeggen? Ja, absoluut. Ja. Uh, waar zit je naar nou te kijken eigenlijk? Want we horen wel tennisgeluiden, maar waar zit je naar nou te kijken? Nou ja, ik kijk natuurlijk nog naar die taaie Australiër Leighton Hewitt. Die uh, zit aan het eind van de vierde set tegen de Luxemburger Gilles Müller. Uh, Hewitt is natuurlijk niet meer de Hewitt van jaren terug dat hij hier de US Open won. Nee, hij staat twee sets tegen één achter en moet uh, vechten en sleuren om hier misschien nog een vijfde set uit te halen. Nou ja, dus uh, mooie wedstrijd. Het, het vechttennis wat we kennen van uh, Leighton Hewitt zo uh, in de nadagen van zijn carrière. Ja. Even nog uh, terug over Zeisling. Uh, want die gaat zich nu natuurlijk voorbereiden op uh, de Davis Cup... playoff tegen uh, Zwitserland. Dat is dan weer op Greffel. Is die overgang dan niet heel erg groot? Ja, die is inderdaad groot. Maar goed, hij heeft ook nog twee weken, dus dat is ruim voldoende. Hij gaat volgende week het Challenger-toernooi in Alphen aan de Rijn spelen. Nou, dat heeft hij vorig jaar gewonnen. Dus hij heeft alle reden daar om uh, gewoon goed zijn best te doen. Lekker uh, daar wedstrijdjes te spelen en proberen die titel te verdedigen. Ja, en dan heeft hij nog een, een week uh, training met het Nederlands team. Om dan tegen Zwitserland uh, ja, hopelijk die promotie te halen naar de wereldgroep. Ja, Eerder deze week hadden we het over Kiki Bertens en over uh, de tweede ronde. Tegen die uh, Putschkova, die Rusin. Dan kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie dat het moest kunnen, gezien uh, de positie op de wereldranglijst. Maar het lukte niet. Was je dan verrast door die nederlaag? Ja, een beetje wel. En uh, ja, ik denk zij zelf eigenlijk ook. Want um, ja, zij is natuurlijk toch uh, een hele uh, knappe speelster... die in korte tijd een enorme sprong op de wereldranglijst heeft gemaakt. Twintig jaar is ze pas. En uh, ja, wint dan in de eerste ronde van een geplaatste speelster. Nou, dan krijg je in de tweede ronde altijd een makkelijkere speler. En zeker iemand van wie ze al uh, uh, eerder heel makkelijk had gewonnen. Nou, daarmee heeft ze zichzelf uh, toch wel een beetje te veel druk opgelegd. Ze was nerveus. Ze kwam niet in, uh, in haar spel. Um, zenuwachtig. Uh, wel gevochten als een leeuw. Maar uiteindelijk 7-5 verliezen. Dus teleurstellend voor haarzelf. En ja, uh, daar was een kans. Het was een gemiste kans om de derde ronde van een Grand Slam toernooi te halen. En, ja, en, en daar zal ze toch uh, ja, een beetje zuur op terugkijken. Aan de andere kant heeft ze een droomjaar. En uh, haar kansen komen nog wel. Ja. Um, Laten we het even hebben over Laura Robson. Als ik een naam, ja, uh, ja echt een Robson, ja, echt ja. Een, een Britse. Het is een tiener, 18 jaar, geloof ik, in mijn hoofd. Ja, hoog. ja. Maar, maar, wat is er voor een meisje? Ze, ze hebben weer voor een stunt gezorgd, begreep ik. Ja, ze won van de Chinese Nali. De eerste ronde had ze al. Kim Kleisters een mooi afscheid ja, had ze van de Belgische weggenomen. Dus ja, staat nu in de vierde ronde. En dat is toch wel heel verrassend voor een 18-jarige. Uh, stevige meid. Ze is groot, ze is lang. Uh, linkshandig. Heeft een hele goede linkshandige service. Nou, dat scheelt natuurlijk op deze banen. En ik denk dat ze een beetje een zetje in de rug heeft gekregen... van die zilveren medaille die ze samen met Andy Murray won... op de Olympische Spelen. In het het dubbelspel. En ja, dat is uh, natuurlijk toch uh, ineens als 18-jarige in, in de picture staan. En uh, ja, hier dan zo verrassend spelen. Ze heeft een nieuwe coach, Selco Krajan. Dat is de oude coach van Dinara Safina. Het zusje van Marat Safin. Goeie coach, veel ervaring. Um, dus kennelijk is dat dan even een, een klik die is gemaakt. Misschien een paar dingetjes. Wat, wat, wat frisse uh, nieuwe tips. En uh, ja, het werkt ineens. ze staat in de vierde ronde. Mm. Wel leuk want dan heb je toch weer bij het vrouwentennis een nieuw gezicht. Een 18-jarige, een Britse. Dus je begrijpt, de Britse pers... die hebben niet alleen maar over Andy Murray te schrijven... maar dus nu ook over Laura Robson. Is die geboren in Melbourne? Ze is geboren in Melbourne, ja. Haar ouders of haar vader die werkten daar ook. En uh, uh, ja, op een gegeven moment is ze toch ook uh, teruggekomen naar uh, Engeland. Want ze dachten van ja, met dat tennis uh, maken we daar toch wel een hele goede kans van uh, sponsoring en tennisbond-ondersteuning. Ze is trouwens ook nog uh, een tijd lang gecoacht door een Nederlandse jongen, Martijn Bok, oud-Nederlands kampioen. Ja. En uh, ze was ook wimmelden jeugdkampioen toen ze nog maar 14 jaar oud was. Dus dit meisje kortom heeft talent en daar zit wat in. Nou, kijk of ze het kan waarmaken. Ze ja. staat in ieder geval in de vierde ronde en dat ja. is uh, ja, op zich een verrassing. Het is er van harte gegund. En dan Andy Roddick, die kon, uh, gisteren zijn, uh, kondigde gisteren zijn afscheid aan. Hij speelt vannacht tegen uh, Bernard Tomic. Uh, zeg ik dat goed? Ja, hè? Tom, Tomic of ja, Tom, het is Tomic eigenlijk Tomic, maar omdat hij Australiër is geworden, zeggen ze daar allemaal Tomic. Dus ja. het is een beetje dubbel. Maar dat, die, die partij is uitverkocht, denk ik ja, nou ja, die, die avondsessies met 24.000 man, die zijn meestal ja, uitverkocht. uitverkocht ja. maar nu zullen de mensen toch wel enorm juichen voor Andy Roddick en dat is hem natuurlijk ook gegund, want na een 13-jarige carrière, waarvan uh, nou ja, een kleine 10 jaar in de top 10. en hij heeft zoveel betekend ook voor het Amerikaanse tennis en US Open heeft hij gewonnen, nummer 1 van de wereld, um, echt een hele grote naam in tennis. alleen, ja, hij had de botte pech dat hij altijd tegelijkertijd met Roger Federer speelde. Ja. En uh, Federer ja, die versperde hem de weg naar nog meer Grand Slam titels. Drie keer uh, finale van Wimbledon bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, dat is gewoon jammer geweest voor Andy Roddick. Anders was hij nog veel groter geweest. Maar ja, gisteren kondigde hij dus zijn afscheid aan. Gisteren was zijn dertigste verjaardag in New York. Natuurlijk zijn toernooi. Hier de US Open. Het enige Grand Slam wat hij ooit won. Um, dus... Ja, jammer. 30 jaar denk je van nou mooie leeftijd. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet een, een oude leeftijd. Iedereen die gaat maar door. Kijk naar Federer, kijk naar een Hewitt, kijk naar een Marty Fish, Tommy Haas, uh, Stepanek. Ze zijn allemaal, uh, allemaal ver boven de 30. Nou ja, en, en hij stopt er dus mee. Dus wel een beetje jammer om deze. Harde werker, sportieve vent. En die Roddick, een, een groot voorbeeld van iemand die nooit excuses heeft. Altijd zijn verantwoordelijkheid uh, pakt. En vooral heel veel vaderlandliefde heeft. Hè, want Davis Cup spelen was voor hem het summum. En dat heeft hij gelukkig ook een keer gewonnen met uh, Amerika. Ja, nou Om te voorkomen dat je dan zometeen met een heel vervelend gevoel uh, uh, ophangt. En denkt van dat had ik nog even willen zeggen. Is er nog iets wat je kwijt wil qua wedstrijden of opmerkelijke uitslagen? Of zeg je nou, nou we hebben het wel gehad eigenlijk? Ja, we hebben het wel gehad, weet je. De Djokovic's, de Federer, Sharapova winnen Federer. Die winnen allemaal zo makkelijk hun eerste rondjes. Dat eigenlijk als je dan in het stadion s'avonds zit, ja, dan, dan uh, is een kaartje wel heel duur betaald. Dus laten we hopen vanavond Roddick, Tomik. Dat zal best nog wel een leuke wedstrijd worden. Nou, oké, okay, dankjewel. Was de US Open, u hoort hem al grommen. Dat moet Rob zijn. Die zijn. Je hebt vierkante ogen volgens mij. Je zit al die transfers zit je bij te houden. 31 augustus, nog een uurtje. Tenminste, ja, wij. Maar het is dan in heel Europa weer anders, geloof ik. Dat is toch belachelijk dat we verschillende landen... verschillende data en verschillende tijden hebben dat je nog spelers mag kopen. Het is ook een hele rare situatie. Er zijn uh, meerdere landen, Rusland, uh, Turkije, Frankrijk, Spanje... Portugal, Spanien, 21 Portugal, september Portugal. Ja, Portugal beroept zich erop dat de competitie daar later begint... en dat men dan een andere ingangsdatum heeft van de 12 weken mogen handelen. Maar daar komt nu een einde aan. Nu even is het zat met al die toeters en bellen... dat er nog clubs zijn of landen zijn die na uh, vannacht 12 uur uh, mogen kopen. Hm. Vanaf volgend jaar, 2013, is de deadline 31 augustus. Klaar. En dan gaat het om de G. GMT-tijd, want daarmee worden de Engelsen ook uh, beknot, want die hebben ook nog een uur extra. En dat ja. komt er eindelijk een beetje een normale regeling. Het blijft trouwens sot, hoor, want in diverse landen wordt lang en breed uitgevoetbald en kun je je hele team nog wijzigen. Ja, dus je moet een keer, moet eigenlijk... je moet een keer een afspraak maken. Dus, dus maar de maar afspraak is nu ja. 31, december, 31 augustus uh, GMT-tijd uh, 2013 uh, 24.00 uur. Dan is het over. Oké, okay, even wat. Uh... Transfers doornemen. Eerst maar even wat uh, spelers van uh, Oranje. Uh, de spelers die uh, van Gaal dus niet selecteren. Daar hebben we het eerder al over gehad. Ibrahim Afalay uh, is rond met... Schalke. Schalke. Dat is verhuurd, ja, hè? is verhuurd tot het einde van het seizoen, klopt. Ja, ja. Nigel de Jong, die uh, gaat weg uh, uit de Engelse competitie. Ook vond wel ja. opmerkelijk, eigenlijk. Nou, niet zo opmerkelijk als je weet. Uh, Manchester City, de Engelse kampioen, heeft weer ontzettend geïnvesteerd in spelers. Die hebben inmiddels 45 spelers ongeveer <lacht> voor één elftal. Oh, wow. En als je het aantal middenvelden stelt, zijn dat er tien. En de Jong voelt natuurlijk de bui wel komen. Dat de kans dat je regelmatig speelt niet al te groot is. Is. Ja, ja. En die heeft gewoon gekozen voor AC Milan, waar een heel middenveld verdwenen is. En waar hij zeker aan spelen toe komt. Ja. Ja, en uh, hij heeft daar voor drie jaar getekend. Voor hem is het een hele goede beslissing geweest ja, om daar naartoe te gaan. Ja. Want ook zijn plek bij Oranje stond op de tocht, omdat hij niet speelde. Ja. En nu komt hij geregeld aan voetballen toe. Ja, voor drie jaar heeft hij getekend. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Raphaël van der Vaart. Die uh, ook gewoon moet spelen. Die gaat dus terug naar Duitsland. Naar uh, het uh, geliefde HSV. Ja, HSV is zijn geliefde club. En ja, daar zal mede een rol spelen wat hij zegt vanwege zijn vrouw... die in Duitsland een tv-carrière heeft, Sylvie... dat het wat makkelijker allemaal wordt. Maar uh, Filas Boas, de, trainer van, de nieuwe trainer van uh, Tottenham... was niet echt uh, onder de indruk van Rafael van der Vaart. Die liet hem uh, vijf minuten meedoen, tien minuten. Hij heeft geloof ik tot dusver bij elkaar nog niet eens 90 minuten gespeeld. En die heeft andere keuzes gemaakt. En voor Van der Vaart dreigde er dus uh, een jaar lang te gaan zitten. Nou, die heeft ook eieren voor zijn geld gekozen. En heeft geluk... Een, een zeer rijke supporter van HSV was bereid geld te investeren 13 miljoen voor Van der Vaart de op voorwaarde alleen dat hij kwam, want hij is niet in een andere speler geïnteresseerd. Mm. En HSV had het geld niet, maar heeft nu dankbaar uh, geprofiteerd van de gesten van deze meneer. Mm. Gregory Van der Wiel, die gaat naar uh, Paris Saint Germain. Dat toch ook niet heel erg goed begonnen is aan de competitie. Nee, als is ik dat, uh, goed geïnformeerd. ben. zoveel geïnvesteerd in dat elftal: mm. Thiago Silva, uh, Maxwell. Uh, Ibrahimovic en ja. uh, nog veel meer spelers. Ook uh, Lavazzi van uh, het Italiaanse uh, Lazio. Maar uh, drie wedstrijden gespeeld, één goal gemaakt. Uh, drie keer gelijk. Dus dat is niet daverend. Terwijl iedereen ja. dacht dat deze ploeg, Paris Saint-Germain... met de straatlengte kampioen van Frankrijk zou worden. Ja. Maar... Ja. Ja, uh, hij is daar goed terechtgekomen voor vier jaar. Het is ook niet zo vreemd, want uh, zijn zaakwaarnemer is Mino Raiola. Nou, en die heeft geloof ik alle spelers inmiddels bij Paris Saint-Germain ondergebracht. Dus dit kon er ook nog wel bij. Ja, goed, die kan inmiddels een nieuwe auto kopen. Een hele dure waarschijnlijk. Uh, de, de, overigens begrijp ik dat Ajax ook nog aan die transfers... Ja, Ajax niet? verdient uh, aan de transfers. Twee ton voor Nigel de Jong en vijf ton voor Rafael van der Vaart. Dat heet opleidingsvergoeding. Aha. Dus Ajax is zeven ton rijker geworden. Kijk aan. En dat Aja. gebeurt om dat spelers naar een ander land zijn gegaan. Waren ze in hetzelfde land getransfereerd... dan had Ajax niets gekregen. Nee, duidelijk. Goed, een beetje tempo maken in de Nederlandse competitie. Ajax heeft de, op de laatste dag nog wat spelers weten te halen. Ja, en zesde Deen, Lucas Andersson, heeft men binnengehaald. Dat schijnt een supertalent te zijn, waar iedereen achterna zit. Maar ja, Ajax is ongeveer een Deens bolwerk. Die dacht, er zitten zoveel Denen, daar voel ik me wel thuis. En ze hebben een jongen gehaald, die heet Dejan Meelig. En die komt van voor je verdienen Novi Sad. En daar is heel veel om te doen, want die heeft ooit als jeugdspeler... een contract getekend met een zaakwijnnemer voor 30 jaar. En er zijn allemaal processen over geweest. Ja. En niemand durft eigenlijk met die jongen in zee te gaan. Maar nu heeft Ajax het toch gedaan... Onder voorwaarde dat hij een werkvergunning krijgt. Maar hij is op zijn vroegst pas 1 januari 2013 speelgerechtigd voor ja. Ajax. Dus ja. men betaalt hem al die tijd uh, terwijl hij eigenlijk uh, niet mag spelen. Ja, goed. Uh, uh, Babel is ook binnen. Uh, maar Babel is er terug binnen. Die op had zichzelf uh, vrijgekocht bij Hoffenheim. En ja. die gaat in minimaal een jaar bij Ajax spelen. Ja, goed. Uh, we hebben contact met uh, Martin van Geel, Feyenoord. Uh, is rond met Pelle... Goedenavond, Marie van Geel. Goedenavond, goedenavond. Cabral gaat en verhoek komt. Dat is ook mooi. Uh, storen we je nou bij het werken nog? Of uh, zit je met je voet omhoog <laughs> aan een glas wijn? Zo is het precies. Ja? Zo is precies. Dat ja. laatste, ja. Het ja, was ja. hectisch genoeg de afgelopen dagen. Ja? L vertel eens, hoe hectisch is het al Heel veel bellen, sms'en of wat? Hoe gaat ja. het? Ja, zo is het precies. En daar komt er natuurlijk bij dat we de uitreis uh, bij Praag hadden. Dus uh, de wedstrijd staat dan ook centraal. En daar uh, omheen en tussendoor uh, ja, ben je inderdaad aan het sms aan het telefoneren aan het mailen en, uh, en dat een dag of drie achter elkaar. Ja, dat ja, klopt. ja. pelle die komt uh, over van, uh, van Parma. Heb je ja. alle uh, ouders al uh, een sms gestuurd ja. met uh, hou je dochters binnen? <laughs> Ja, nee, die had ik niet verwacht, die opmerking. Maar, uh, nee, nou, dat, dat, dat uh, had je, je toch kunnen gegeven. weten? Toch? Hij heeft een beetje, hij heeft een, <laughs> beetje een naam opgebouwd, wat op dat betreft. Dat was ook cynisch bedoeld. Oh, ook cynisch gelukkig bedoeld. maar. Oh. Maar uh, nee, wij, wij denken met pellen in ieder geval een, een spits uh, toegevoegd te hebben aan onze selectie. Die, die uh, kwaliteit heeft die wij niet in onze selectie hadden. Uh, Balvast, uh, kan goed met de rug tegen de uh, doel spelen, ziet, uh, ziet mensen komen. Uh, uh, goed in de, in, in de lucht, 1,93 meter. 93. En, uh, en, en Ronald Koeman had natuurlijk al een heel aantal maanden met hem bij AZ gewerkt. Hij was ja. uiterst tevreden over zijn, uh, over zijn inbreng in de groep, met name in het groepsproces uh, harde werker. Dus uh, wij denken dat hij dingen toevoegde uh, die wij nog niet, uh, niet zo hadden. Maar er staat nog een rekening over hè, van AZ met betrekking tot uh, Pella, geloof ik. Die krijgen nog geld van Parma, geloof ik. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Uh, inderdaad. Maar ja, daar is bij ons uh, uh, niks te halen. Want wij, wij huren hem voor 0 euro. Oh, oké. Okay. Dus dat is jammer. Dat is jammer. Dat is een kwalijke zaak trouwens. Dat clubs uh, dat allemaal kunnen doen: spelers kopen en, en niet betalen of te laat betalen. Ja. Maar wij huren hem uh, voor, uh, gratis. Nee, maar oké. Okay. Maar er kan dus geen, uh, geen kink in de kabel nog komen. Dat die nee. komt dus zeker. Ja. Nee. Dan Roy Drenthe. Die, uh, maar goed, je ligt met je benen al op tafel met een glas wijn. Dus ik neem aan dat Roy Drenthe dus niet terugkomt. Nee, die, die komt niet terug. Dat was eigenlijk vanaf het begin af aan uh, al bekend. Wij zochten nog een, uh, een spits. Nou, Met het vertrek van, uh, van Gerson Cabral hebben wij Wesley Verhoek in, in, in de ruil betrokken. Dus uh, dat, dat hebben we één op één vervangen eigenlijk. Ja, en op de posities waar Royston uh, goed kan spelen. Want het is echt een hele goede speler. En, uh, en hadden we uh, behoefte aan, aan een speler op die positie was hij, uh, was hij welkom. Maar uh, dat, uh, dat, uh, we, uh, we konden ons geld maar één keer uitgeven. En dan, uh, dan hebben we de prioriteit aan andere posities moeten geven. Ja, We hadden het net even hier in de studio met Rob Fleur over die verschillende tijden... dat die transferwindows gesloten worden. Volgend jaar wordt het allemaal gelijk getrokken, 31 augustus. En dan uh, 12 uur GMT-tijd, dan is het klaar. Goeie zaken, ja. kan ik me voorstellen. Nou, Een betere zaak was nog 31 juli, vind ik. Want de competities zijn begonnen, de Europese competities zijn begonnen. En dan mag het eigenlijk niet zo zijn, vind ik, dat er nog allerlei transfers plaatsvinden. Van competitievervalsing komt dan heel snel om de hoek kijken. Dus 31 juli is, wat mij betreft, de beste datum. Want daarna kunnen de competities beginnen. En dan weet in ieder geval iedereen met welke selectie. Ja, van maar start, goed. Ja. Er de, de starten natuurlijk weer competities ook weer later. Dus andere landen. Die kunnen dat ook ja. in, in hun voordeel praten uh, Ja, dan praten, doen ze het natuurlijk. maar later, maar uh, dan, dan, dan is het hectisch uh, eind juli en nu is het hectisch eind augustus. Dus, ja. dus volgens mij kan het gerust een, een maand naar voren. Maar uh, misschien is het ook wel een illusie voor mij om dat te denken, want de grote clubs uh, die schuiven het liever nog een, een, een maand op. Ja. Maar uh, oké, okay, we hebben het hiermee te doen. Maar ja. wat mij betreft zou 31 juli een, een, een prima deadline zijn. Ja. UEFA, ja. U weet van ja. Dus... Sorry, Dankjewel, Martin van Geel van uh, Feyenoord. Proost zou ik bijna zeggen. Uh, Rob, uh, nog even, we hebben nog uh, kort tijd. Is er nog een transfer die er wat jou betreft uh, echt uh, helemaal tussenuit. Uh, nou ja, Twente heeft ze een hal geroerd op de transfermarkt. He. Die hebben dan die ruil gehad: uh, Cabral tegen Westliever Hoek. Maar Twente heeft dus ook uh, Edson Braafheid voor een jaar gehuurd van Hoffenheim voor achterin. En ze hebben dus ook zijn uh, kleiner ze verhuurd aan Mario Beens. Racing Genk tot het einde van het seizoen. En de Belg Boyetta van Manchester City is een verdediger. Die komt op huurbasis ook naar Enschede... Dus Twente heeft zich behoorlijk gero geroerd. En ook, en dat is wel opvallend, VVV, dat is een soort handelshuis. Ja. Die hebben dus uh, Yoshida voor een vermogen verkocht aan Southampton. Wat uh, hij bedde, de voorzitter, graag wilde. Ja. En die is meteen de markt opgegaan om Radoslav Jevits van ADO. En AMI van ADO te huren. Rostler van Twente te huren. Roland Bergkamp van Brighton en Hoofd Albion te huren. En toch weer een Japanner binnen te halen, Yuki Otsu van Broesje Mönchengladbach. Gladbach. Want ja. Er moet gehandeld blijven in ja, deze wereld. Rod, duidelijk, goed. Nou, we hebben nog een uurtje. Ik ben benieuwd wat daarin uh, nog uh, loskomt. Dankjewel. Rob Fleur, even kijken wat er in de eerste divisie is gebeurd vanavond. FC Dordrecht tegen Veendam werd 2-1. Go Eagles tegen Kanbuur 1-1. MVV Telstar 0-0. En Volendam tegen Eindhoven 4-1. Emma tegen Sparta 0-0. Helmond Sport FC Den Bosch 2-0. AGO VV tegen de Graafschap 2-1. Almere City tegen FC Orswet 2-3. is toch een opmerkelijke wedstrijd. Want Almere City eindigde met 8 man. Toets, Fribel en Dissels. Die kregen allemaal direct rood. De stand. De eerste Helmond Sport met 12 uit 4. MVV heeft 10 uit 4, Volendam 9, Eagles 8... en ook Sparta op de vijfde plaats met 8 punten. Dan kijken we even in de Bundesliga. Daar pakt het gepromoveerde Gruttervoort uh, de eerste overwinning in de Bundesliga... In de uitwedstrijd tegen Mainz werd het uh, 1-0. Het is het uh, eerste seizoen op het hoogste niveau van uh, Greuter, moet ik volgens mij zeggen. Greuter vuurt sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963. Dat was deze editie van NOS uh, Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer om half vijf met het Sportforum. Dan begroet ik u graag weer zometeen natuurlijk. Want het is bijna elf uur met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Goedenavond. Andrea. Oh, ja, ik, ik draai me nog even om. Ik vond het vroeger ook altijd al zo erg. Elke zondagochtend om half zes opstaan. Ja, is het nog erger gemaakt? Vroegere vogels. Moet ook oh. niet gekker worden ook. Hè. En dan maar vrolijk doen. Als je nog lekker even door wil slapen, doe jij dat lijstje nog maar even. Oh, vroegere vogels. Met deze week Ivo de Wijs en Andrea van Pol. En beesten natuurlijk. Vogels ook. Vast weer. Landschappen en nog iets oh, ja. met milieu. Maar gelukkig krabbelt Janine ook alweer op. Die mag dan het volgende zinnetje doen. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroegere vogels. En nou even laten horen dat we het nog niet verleerd zijn. Met Andrea van Pol en Ivo de Wijs. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Nationale Tattoo Van 27 tot en met 30 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl.